We're hey. Cosa semente, huevo pai vou enfrentar, sem porque vou te aturar, boca comete esmera, -ne nem boca tal para se meter, tua menina tá doce, desgraça e coisa semente. Onzinha, oh, para a luz vou enfrentar, onzinha, oh, boca guava, boca matar. Sempre na juventude, este problema está a acontecer Nidinha de nossa senhora, aí e tu não um cremeu Sempre na juventude, este problema está a acontecer Niinia, niinu, no, senorai, ik maar creet-je Wee, bo paie, boi enfrontaar Teen porque, bo dat troklaar Boca cometezneera Nem boca dava pas mentera Toen niinien, tar docent Na desgrazai, goza semente Wee, bo paie, boi enfronta Teen porque, bo dat troklaar Boca cometezneera Nem boca dava pas mentera Toen niinien, tar docent Na desgrazai, goza semente Onzinha, oh, para essa luz vou enfrentar. Oh, Aos boca rouba boca, boca mata. Sem na juventude este problema está a acontecer. Nem minha dinossauro senhora aí e não cresceu. Sem na juventude és problema está a acontecer. Nem minha dinossauro senhora aí e não cresceu. Luisteraars, het wachten is op dit moment nog op de voorkeur stemmen, maar ondertussen heb ik uh, lijststrekker VVD, Wilfred Tates, als zijn een heel gelukkig man tegen me over ontmoet. Wilfred, gefeliciteerd. Ja, dank je. Het, uh, het had ook een stuk minder kunnen zijn, maar vijf zetels, ik vind het knap. Uh, ja, ik ben ook zeer tevreden ermee. En ik denk ook dat uh, de kiezers begrepen hebben dat het beleid dat ingezet is door de VVD vier jaar geleden. Uh, dat dat gecontinueerd moet worden. Ik heb ook vier jaar lang campagne gevoerd. En, uh, daarom ja, daar ben je is het... druk mee bezig geweest. Ja. Nou ja, maar ja. Dat, is, dat is ook iets wat je ook vier jaar moet doen. Dat is niet zo twee weken voor de verkiezingen starten. Nee, je moet continu als bestuurder moet je uitbrengen. uit Laten zien. Uh, ...waar je kiezers ja. recht op hebben, ja. Uh, dan, uh, jullie twee coalitiepartijen hebben duidelijk verloren, ja. moet ik zeggen. Ja. Um, wat voor context moet ik dat zien dan? Uh, ja, uh, die hebben ook hun eigen beleid natuurlijk gevoerd uh, binnen het college. En... Uh, uh, ik, ik vind dat zij voor zichzelf moeten praten. Ik heb op een hele prettige manier samengewerkt uh, als wethouder met collega Tone en collega Bierman. En dat is denk ik de kracht van het college. Dat je samen optreedt en uh, door weer en wind. En uh, nou ja, dat is iets wat de Zandvoorten wel kent natuurlijk. Ja, ja, als je weet hoeveel wethouders er gesneuveld zijn. Hoeveel colleges er gesneuveld zijn ja. in Nederland. Ja. En nou wij hebben het vier jaar met elkaar volgehouden. En uh, nou ja, daar komt iets, uh, iets stevigs uit. In ieder geval. Ik denk dat wij een robuust beleid hebben gevoerd en dat heeft zich uitbetaald. Nu is de verhouding op dit moment zo. Nemen we aan dat, gewoon dat nu de coalitie, de huidige coalitie, tien zetels heeft. Ja. Zou dat genoeg zijn om door te kunnen gaan? Nou ja, het is in ieder geval het is iets waar je over moet denken en waar je over moet handelen. Er is natuurlijk een andere situatie ontstaan. Uh, vier jaar geleden was er nog geen bestemmingsplan Midden Boulevard. En dat was een uh, hot item. Uh, wij hebben het in deze periode voor elkaar gekregen. Om een bestemmingsplan Midden Boulevard door de raad te laten vaststellen. Dus uh, ja, de situatie is nu anders. Ja. Maar neemt niet weg dat als je vier jaar constructief met elkaar hebt samengewerkt. Dat dat een goed uitgangspunt is om weer met elkaar om tafel te gaan zitten. Ja. Maar ik loop nu wel op de troepen vooruit. Dat is duidelijk. Ja, jullie zijn er natuurlijk... Uh steken echt de kop en schouders boven de rest uit jullie moeten de regie nemen neem ik aan VVD uh, in, inderdaad, maar dat is dan neem ik aan dat je bedoelt qua zetels en, uh, het zou wat arrogant zijn om dat op een qua andere manier zetels, ook ja. qua stemmen. jullie zijn gewoon verreweg de grootste partij binnen het Zandvoortse uh, ik, ik ga er voorlopig van uit. De definitieve vaststelling is pas uh, vrijdagochtend. En dan weten we het zeker. Maar alles wijst daarop dat we het goed gedaan hebben. Oké, okay. Wilfred, dankjewel. Ik wens je heel veel ik, wijsheid. Uh, ik, toe. Ik, wil, ik wil je nog even Was zeggen ik... dat ik uh, erg gelukkig ben. Ja. En uh, dat ik dat op een uh, andere manier probeer over te brengen dan Erika Terpstra gedaan heeft in <laughs> haar interview. En ik hoop dus niet dat ik met dubbele tong gesproken heb. Okay. Nee, ik, ik, ik, ik wens je heel veel wijsheid toe de komende... Periode. Het zal Dank niet je. gemakkelijk worden, denk ik. Nee. nee. Maar dat heeft niet je hebt voor, voor, voor grotere dingen gestaan, denk ik. Bedankt, Joop. Ja, oké. Okay. Dank je wel. We, we zien elkaar. Fijne avond verder. Gijs, ja. de jongste CDA-lijsttrekker van Nederland. Ja. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Toch wel, hè? Ja, de derde partij van Zandvoort. Leuk. Dat zijn we geworden. Allemaal ja, goed. Ja. Ja, jullie hebben geen restzetels nodig gehad om die twee zetels. te nee. nee, de die coalitie heeft hadden... flink verloren. Die heeft in, in, in qua saldo uh, een heleboel stemmen verloren natuurlijk. Ja. PvdA is uh, gehalveerd. Ja, want we hebben eigenlijk maar één zetel ja, en die ja. hebben dan een restzetel. OPZ is de restzetel die ze de vorige keer hadden verloren. Ja, en VVD per restzetel. Ja, dus per saldo heeft het college. Maar wil Taten zegt net, ja, dit is onze beloning voor het gevoerde VVD-beleid. Nou, ik denk dat het beloning is van het landelijke beleid. Okay, ik denk niet dat het is. Laten we het over CDA VVD. hebben. Ja, heel graag. Jullie hebben er heel hard aan getrokken. Ja. Ontzettend hard gewerkt daarvoor. Uh, is het dan niet snel dat je eigenlijk hetzelfde aantal stemmen had... Ja dat is sneu, dat is aan de ene kant voor mijn voorzitter is dat heel erg sneu Voor ons allemaal is dat heel erg sneu Maar wij hebben ons wel opgeklommen, door die campagne zijn we wel opgeklommen naar de derde partij ja. De jonge, jonge mensen inderdaad De jonge mensen, we waren... ik ben nog steeds benieuwd naar de voorkeurstemmen, want die hebben we nog niet ja, Die komen straks binnen en uh, ja, maar als je kijkt naar wat wij... Wij hebben op eigen kracht hebben wij de twee zetels ja. gehaald. Ja. Het scheelt maar 17 stemmen met Sociaal Zandvoort. Ja, dat scheelt toch wel een beetje. Ja. ja. Hey, en uh, dan mocht uh, CDA uitgenodigd worden voor coalitiebesprekingen. Ja. Zijn jullie daar klaar voor? Ja, daar zijn wij klaar voor. Wij zijn een bestuurderspartij, Joop. Wij hebben... We hebben bepaalde ideeën, ook wat we met Zandvoort willen. Die hebben we ook de afgelopen tijd, vier jaar, hebben we die proberen uit te dragen. Ik denk zeker dat wij een, ook door de andere partijen gezien worden als een serieuze kandidaat. En ja, het ligt ook aan sommige partijen hoe ze zich intern... want die, die ja, ja, ja. discussie die moet in sommige partijen erg gevoerd gaan worden. Maar ik ben ontzettend trots eigenlijk op het feit dat wij op eigen kracht bewezen hebben dat wij in Zandvoort een, een partij zijn die op eigen kracht twee zetels ja, heeft kunnen halen. Dus ook iets te vertellen hebben gewoon. Ja, ja. eigenlijk wel. Zeker als je in de hiërarchie gaat kijken hebben wij de partij, zijn wij de partij van de arbeid. Niet met de, we zijn gewoon met ruim 250 stemmen partij van de arbeid voorgebleven. Ja, ja, ja. En we zijn in elk, bijna in elk kiesdistrict derde partij. Nu zeggen ze Gijs dat het dat verlies van de PvdA uh, teruggevoerd kan worden naar het landelijke. Ja, maar dat zou over het CDA ook gezegd kunnen worden. <laughs> Als je ziet dat, waar, dat hoe uh, in Den Haag gereageerd wordt op sommige problemen... ...zou je kunnen zeggen dat het landelijk uh, het CDA ja, het ik, ook niet goed doet. Ik bedoel alleen te zeggen... ...er zat een hele capamele uh, wethouder Financiën, zat er eigenlijk. Ja. Gert Tonen. De man weet echt heel veel ervan. Ook op sociaal gebied, WMO, dat soort nou, ik, ik, Vooral te prijzen op sociaal uh, gebied. Ja. En ik zie net achter het staartje... Van het landelijke uitslag, hoeveel raadszetels uh, we verloren hebben. Dat valt in, uh, nog wel mee, 123. De Partij van Arbeid 421. Verloren. verloren. Dat is nogal wat. Dat is nogal wat. En ja. dat denk ik van, nou, dan hebben wij het in Zandvoort hè? Ik hoop we hebben het het gewoon gedaan. goed gedaan. Ja, en dan ja. mogen we ook gewoon zeggen. Als, als toch ja. ja. Mensen wat, vergelij... wat vind jij ervan dat D66 in mijn ogen slechts één zetel heeft? Ja, dat zegt wat over de lijsttrekker, denk ik. Sorry? Dat zegt wat over de lijst trekken. Ja, dat denk ik ook. Ja. Ik denk, ik denk zij... Hebben ze campagne gevoerd? Bijna nee, niet, Nee, maar ik. dat geldt ook voor Social Sandvoort. Ja, ja dat, dat, dat was financieel uh, moeilijk. Dat weet ja. ik. Maar goed, uh, nogmaals gefeliciteerd. Ja, dankjewel. We gaan kijken naar de voorkeurstemmen. Ja, ja, en het proces hierna, die wordt toch wel... Want... Wordt het moeilijk, denk je, een coalitie Ja, het wordt vormen? heel moeilijk, denk ik. Veel tijd nodig? Veel water bij de wij doen iedereen? Nou... Je, je gaat tenslotte voor de toekomst van Zandvoort. Ja, maar, maar ik kan... Ik, en wij kunnen niet... Onszelf... Sorry, verlogenen met de, de, de, de kiezers die op ons gestemd hebben. Wij hebben natuurlijk de afgelopen vier jaar een bepaalde lijn ingezet. En ja, dat... Die willen wij voortzetten. Maar ben je dan niet bang dat je eventueel buiten de boot kan vallen? Nee, want we zijn de derde partij van Zandvoort. Ja, maar er zitten nog twee partijen met uh, twee zetels. Ja. Maar moreel... Ja, maar uh, koop je er brood voor? Nee, op dit moment koop je er geen brood voor. Maar hmm. ik, aan onze betrouwbaarheid en onze bestuurlijke kwaliteiten... ...denk ik dat wij uh, ja, de kans moeten krijgen om tot een college toe te treden. Oké. Okay. Hoe dat dan vorm gaat krijgen, dat weet ik niet. En misschien zijn ik denk zelfs dat er vier partijen nodig zijn. Dat idee had ik ook al een paar keer gezegd vanavond, ook voor de radio. Drie partijen richt je niet, want dan zit je op tien zetels maximaal. Ja, ja en, en, en een klein, de, de, de coalitie, de huidige coalitie heeft er nu tien. Ja. Nou ja, de, de, de, dus ik, ik kan er zo een aantal mensen... Als met, er uh, een incident bij de VVD is, en nou die is ja, er, er is een, Maar er is niet alleen een, dez, een incident bij de VVD, er is ook een heel ding bij de OPZ. Ja, maar die hebben het over het algemeen toch een behoorlijke stemdiscipline. Ja, als het, die, het, ja de maar ten opzichte van de VVD, want ik neem aan dat je weet dat er een pamflet op de boulevards is rondgedeeld met stem niet op CDA en VVD. Ja. Ja. En dan heeft... Een, de leden van de be, uh, leefbaarheid uh, kust... ...bewonersplatform van ja, Leefbare Kust... ...die is ook gemeenteraadslid voor de OPZ... ...heel wat uit te leggen. Dat denk ik ook. Ik vond het not done. Maar dat is mijn idee. Nou ja, en, en weet je waar het, het pijnlijke zit? De OPZ voelde zich aangevallen door de GBZ... ...op allerlei integriteitskwesties. Er zijn... daar hebben we over gesproken... Uh, Informeel, daar is heel veel over gesproken. Jongens, we willen niet zoals vier jaar geleden. Met modder gooien. Met modder gooien. Oh, GBZ was daar een beetje mee bezig. Ja. En dan denk ik dat het aangewakkerd is, mede door de ex-vice uh, of voorzitter van de campagnecommissie van de VVD die opgestapt is en bloedhonden genoemd heeft, ja, dat hij ja. daar een heel grote stempel in gehad heeft. Goed Gijs, ik wens je heel veel wijzer toe de komende tijd. Ja, Ik ben zeer benieuwd. Ook een beetje mazzel, moet je ook een beetje hebben. Ja, maar zonder, uh, uh, ja, geluk vaart niemand wel ja, dus, hè. Oké. Okay. Uh, nog een hele prettige avond. Dan dankjewel jou. je wel op. lekker slapen. <laughs> dankjewel. <laughs> Oké, okay, bedankt. Donker en jij werd alsmaar mooier Ik zette de wijn of is het mijn gevoel Voor even wil ik mijn ogen sluiten Je moest eens weten wat ik ermee bedoel Ja schat, ik ben je stille liefde Durf niet te zeggen wat ik voel met een plaats aan de tafel. Ik zou je willen, maar heb jij ook dat gevoel? Praten. En je naast zeggen hoeveel ik van je hou? Ik ben te af om jou te vragen. Kom ga je mee, we me drinken nog wat thuis. Ik loop helaas, ik raak even je heupen. Dit was mijn kans, maar ik bestel een bier. Zag ik bij jou een verlammend glimlach? Dat deed me goed, ja, morgen ben ik hier. No! Ik ben te om jou te vragen. Kom ga je mee, we drinken nog wat thuis. Ja luister, we zijn er weer. We, ik heb uh, Bruno bouwer Wilson uitgenodigd omdat Carl Simons, de lijsttrekker, niet meer aanwezig is. Bruno, een beetje teleurstellend. Nou, ik moet eerlijk zeggen dat wij hadden gehoopt op vier zetels. Dus het behoud van de zetels die we hadden in de afgelopen raadsperiode. Maar het was natuurlijk bij voorbaat duidelijk dat toen er meer partijen gingen meedoen. Dat wij. Ik heb zelf gerekend met drie. Ik zou het leuker hebben gevonden als er vier waren gebleven, maar ik heb gerekend met drie. Per Saldo heeft de coalitie twee zetels verloren. veel stemmenvloer. Dat, ja, ja, ja, goed. Want uh, de restzetels van, uh, van de PvdA en van de VVD, dat zijn in feite ook verloren stemmen. Hoe komt dat? Is, heeft het gelegen aan het beleid? Verkeerde campagne gevoerd? Uh, is, nou. is daar een vinger uh, op te leggen? Nou kijk, het is natuurlijk een beetje lastig om dit te interpreteren nu. Omdat er allerlei invloeden zijn uh, door het vallen van het kabinet. Door het feit dat er een... Uh, gemeenteraadsverkiezingen zijn gehouden met lijsttrekkersdebatten van de nationale politiek ja, een beetje belachelijk uh, natuurlijk hè? Ja, het, het, het, een voorkomen merkwaardige gang van, gang van zaken um, dus ja dat zal, al, dat zal allemaal zijn invloed wel hebben gehad uh, uh, ja dat um, het, het is niet helemaal helder denk ik uh, nog uh, waar precies de oorzaken liggen van het feit dat de coalitie uh, die, uh, die twee zetels is, is, is verloren. Um, ik, ik, uh, ik, ik zou me kunnen voorstellen dat uh, het GBZ met het inzetten van, van uh, vroegere wethouder Demmes wellicht toch een, uh, een, een, ja, een aantal kiezers heeft aan zich heeft weten te binden. Op grond van zijn, uh, van zijn aanhang. Die er in de vorige keer uh, niet, niet waren. waren. Ja, dat, ja. Dat, dat, dat zou een effect kunnen zijn. Uh, want eerlijk gezegd had ik er meer op gerekend dat de D66 twee zetels zou hebben. Dan dat GBZ. Dat uh, idee had ik dus eigenlijk ook gezien. Ja. Ook het tot effect. Want ja. je had het net over de landelijke ja. politiek. Uh, PvdA verloren. Maar CDA blijft gelijk. Terwijl hij landelijk verliest. Ja, nou, maar ik moet wel zeggen, uh, uh, ik denk dat we van, van het CDA uh, kunnen zeggen, ook in de afgelopen raadsperiode was dat zo. Om te beginnen heb ik grote bewondering voor Gert-Jan Bluijs die na zijn uh, werkkring heel veel tijd steekt in het raadswerk. En hij heeft natuurlijk ook een vrij... Nou, een aanzienlijke ervaring natuurlijk in het ja, raadswerk. Ja, ik weet niet hoeveel raadsperiodes hij al meedraait. Ik denk en... dat dit zijn vierde was. Ja, dat Met zou een, een hè? En uh, hij heeft natuurlijk een stevige uh, financiële kennis uh, ja. van zaken. Uh, en ik denk dat dat uh, het CDA hier in Zandvoort er onder andere voor heeft behoed. Samen met het effect natuurlijk van een aantrekkelijke jonge kandidaat, ja. Gijs. En een om... goed campagne om... gevoerd, denk ik. Ja, dat overal, denk ik ook. Ja. Heer, en Als ik uh, heel veel mag inbreken. Op het moment in de zaal gaan de uitslagen komen van de... Goed. Uh, uh, verkiezing natuurlijk. De de welke is gedaan. Bruno, dankjewel. Misschien kom ik straks nog even bij je terug. Oké, okay, nou misschien toch straks dan. Ja, dames en heren, we kunnen het heel ingewikkeld maken. Maar uh, ik, ik zal het uh, eerst heel duidelijk, heel snel en heel duidelijk maken. Er zijn geen wijzigingen in de volgorde. Uh, dus uh, hierna zal ik uh, gewoon de lijsten opnoemen. Uh, de eerste vijf plaatsen, de mensen die benoemd zijn. Dus, maar uh, u weet het nu al, er zijn geen wijzigingen. VVD: 1 Wilfred Tates. 2 Belinda Currensen. 3 Ellen Verheij. 4 Jerry Kramer. 5 Jos van der Drift. Oudere partij: 1 Karel Simons. 2 Bruno Bouwberg-Wilson. En 3 Dick Suttorp. Partij van de Arbeid: 1 Gert Tonen. 2 ja, excuus. Uh, 2 Nico Stammers, uh, CDA, 1 Gijs de Rode, 2 Andor Sandbergen. Uh, dan hebben we lijst 5, uh, gemeentebelangen, 1 Michel Demmers, 2 Astrid van der Veld, Kruelings, 1 Virgil Babic. En dan eh, lijst 7, D66, Robert de Vries. En tenslotte, sociaal zandvoort, Willem Paap. Dat zijn de voorlopige uitslagen, inclusief eh, de voorkeursstemmen. De definitieve uitslag komt vrijdag. Dank u zeer. We hebben hier lang op te wachten, maar eh, gelukkig is de uitslag nu bekend. en ja. goed Dank u zeer. Dat gaat er nog niet helemaal af. Dames en heren, bedankt voor uw aanwezigheid. Dank voor het interesse in de zandvoorts -poëtiek. Neemt u nog één drankje en daarna sluiten we alles af. Dank u wel. Goed. Goed. Wat is er nou uit? Um, dit was dus uh, de uitzending vanuit de Krocht. Dit was waar we op gewacht hebben. Uh, we hadden net zo goed gewoon gelijk het lijstje op kunnen lezen. Ja, het is in principe helemaal hetzelfde gebleven met hetzelfde. de voorkeurstemmen. Ja. Dus uh, we gaan uh, kijken wat uh, de coalitieonderhandelingen gaan brengen. Er werd hier al druk overlegd. Vrijdag uh, komen de definitieve uitslagen. Ja. Die worden bekendgemaakt. Ik neem aan dat het zaterdagmorgen bij Goedemorgen stand wordt be besproken, Jacques dat, uh, dat neem ik aan voor wel. ik zal ze er in ieder geval even aan helpen herinneren. <laughs> ja? Ja, Goed. Ja, goed. Namens Pascal, uh, Maurice, Joop van Es en mijzelf. En natuurlijk uh, vanuit gebouwde Krocht en van ja. de gemeente Kordraaier en Fred Kroonsberg. En natuurlijk de uitbater van gebouwde de Krocht, Theo. Ja. Hartelijk dank voor het luisteren. Het is een latertje geworden, zelfs voor het, ons. Het is heel laat geworden. Ja, maar helemaal voor, heeft. helemaal voor degenen die in de stembureaus hebben gezeten. Ik zag die versie nog rondlopen. Ze ja, zijn om half acht vanochtend begonnen en hey, die lopen nu hey. nog steeds rond. Ik ben vanochtend om 6 uur begonnen. Ja. En die loop ook nog rond. Ik ben vanochtend om 10 uur begonnen. Nee, ik loop nee, ook nog, nog, nog rond. Precies, dat bedoel ik. In ieder geval, uh, we laten nog even de muziek uit de zaal horen. Terwijl er iemand naar de... Uh, ...studio holt om uh, de um te schuif te zetten, natuurlijk. open te zetten en dan uh, beginnen wij weer met onze normale programmering. Hartelijk dank en uh, tot de Over vier keer. jaar? Ja, over vier jaar. Doen we het weer. Remember the promise you made. The promise you made. promise you made.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 ZFM inside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 Ik heb in mijn hoofd nog wat zonlicht bewaard, dus ik ben de laatste die loopt. En met zonder jas stap ik naar buiten, begin ik mijn tocht, volg goede moed. Ik moet me inhouden, niet te gaan fluiten, zo loop ik de zon tegemoet. En vandaag zie ik mijn vrienden van vroeger